Jan Volkertsoon Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert.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 Ik doe mee. Uh. Uh. ze doof van het vuur. We gaan slapen. Wel te rusten, Jan Volkertzoon. Wel te rusten, Zeg. Ja. Je bent een goed mens. <laughs> Weet nog een takkenbos op het vuur, kerel. Het is weer vinnig koud. Kom met die vinters in de schouw. Ja. Zo. Ja. Wat heb je te zeggen? Heer Ritter. u zult die belediging van die zwervers niet willen dragen... ...en dat West-Friese jong wilt u zeker weer in handen krijgen. Ja, als ik maar wist hoe. Maar dan heb je meneer gewaarschuwd, ezel? Ik vraag wel vergeving, heer ridder.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 Iemand die met jou een voordelig woordje wil spreken. Hmm. Is er hier een goede taverne in de buurt? In de Barteljorenstraat. Mooi. Doe me dan het plezier daar een kroes mede van me aan te nemen. Mede? Doe maar. Is bier te gewoon voor jou? Kom dan nou maar mee. wat de heer koning van Hongarije tot tranen geroerd heeft. Twee jonge ridders uit het Moornland die boete doen voor een kwalijke streek tegen de kruisvaarders... zullen de echte moordse dans laten zien. En tegelijkertijd, met hout en zwaarden, de vechtman hier tonen... ...waar de dappere Haarlemmers in Damjate zo goed tegenop waren. De kleinste van de twee hier aan mijn rechterzijde lijkt een jongen van twaalf jaar, toch? Hij is 21 jaar oud. Zijn naam is Malombracho... Die aan mijn linkerzijde, met goed zwart gezicht, heet Xirombalfarus. Xirombalfarus, hij telt 18 jaar. En luister en zie Op je gezondheid, dienstman. Hoe heet je, als ik vragen mag, Berend?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 Ik ben dienstman van de heer van Ransaten. Oh. Hij heeft drie jaar geleden een krijgstocht meegemaakt tegen de West-Friezen... en een paar van die kerels meegenomen als lijfregene. Maar dat heeft de graaf toch streng verboden? Juist, juist. Uw. Laten we drinken op de gezondheid van graaf Floris de Vijfde. Ja, laat maar. Maar, eh, mm. perent, nou is het dan zo... dat de zoon van een van die oestelingen op de vlucht is gegaan. ja. Hou jij van de Westfriezen? Bewarme, nee. We hebben er hier nog altijd last mee. Ze komen in het voorjaar met van die kleine bootjes helemaal tot op het Sprane. En ze stelen de visselen uit de netten weg. Mooi, ja. Maar wat wil je nou eigenlijk? Dat zal ik je zeggen, Berend. Straks, ja. als er meer volk op de markt is, kom ik met een paar vrienden van me, die hier stadsolden hier zijn, een zogenaamd dronken aanwaggelen. Oh. We gaan daar naar een troepje muzikanten toe. We maken ruzie met ze ja. we slaan aan het vechten. En dan kom jij en grijpt de jongen die ik beter zal hebben. Dat mag ik niet. De markt is vrij. Ah, je komt immers alleen maar vrede stichten. Je brengt die jongen zoetjes naar de kruispoort. Hmm. Geeft hem over aan de wacht en jij hebt je half pond Utrechts verdiend. Nee. Ik durf het eigenlijk niet, Kapan. Nou, laten we dan nog wat drinken. Ja, en dat lacht. geeft moed. Ja.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 Ik te beginnen, ze. Kom op, kompanen. en doe als ik. Oeh, lalalala, lelijk. Meester, trokken Sandeliers! Niet opletten, doorgaan. Opletten, oh, Jan, als ik wegloop, na. En, en, en hier, hier, hier dansen een paar apen. Hola, apen. Dans harder. Harder, zeg. Niet opletten, jongen, Niet opletten. En ik zeg, apen zijn er. schapen, Hola, he. ik heb een jonge aap gevangen. Auwe, <tie> <tie> Hierheen, hierheen, Jan. Ja, ja, ja, Wat wil je? Hier? Deze kerk is dicht. Hè. Sla op de deuren. Ja, ja. Dan ja. komen die kerels achter ons aan. Wat willen ze van ons? Die hennepin is erbij. Ze willen jou terughalen. Op de ja, doe open! Doe open! Pardon. Wat is dat?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 Ik zou kapitaal in boeken kunnen versieren. Kan jij dat? Zo'n jong manneke. Kom eens mee. Dat wil ik wel eens zien. Staan de achtbare poorters toe... dat we aan hun tafel komen zitten? Nou, eh. nou, nou, vooruit. Omdat het Nieuwjaarsmarkt is. Maar dan betalen jullie het gelag. Met genoegen. Met genoegen. Hola, waard. Breng me al zij. Jongen, jongen, jongen, dat, dat heb ik nog nooit eerder gedronken. Bent u een ridder? In elk geval geen schooier, brave man. De dame die u hier ziet is een prinses van het eiland Wasteraker. Bij Keulen. Oh. De jonge heer naast haar is een van haar ridders. Nee, maar... Zeg eens wat Wasteraker, Seroen. Uh, uh...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 Want hij wilde honderd vaten haarlems bier per maand laten komen. Uh, ho, ho, honderd vaten, hier, heer? Maar, maar ze kosten acht roten per vat? Haha, de koning van Wasdrager bij Keulen is heel rijk, goede man. Maar wat geeft het? De schildknaap is weg. Huh? Nee, vreemd dat een prinses een schildknaap heeft. Oh, hè.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 Dit was het vierde deel van Jan Volkertsoon. Een hoorspel van Dick Dreu, met Wam Heskes als Meester Virtulo, Dick van Zandt, Irene Poorter en Frans Somers als Jehan, Iselda en Jeroen, Alex Vaassen junior als Jan Volkertsoon, Jan Verkoren als Heer Koenen van Randzaten, Rien van Noppen als een priester, Constant van Kerkhoven als Voeken Eenoog, Johan Wolder als Hennepin, Jo Fischer senior als een schoutrakker,